Niks, Hij is er niks, weer. niks de mystery guest, Ik ben een paar weken uh, druk geweest met andere dingen. En zoals gezegd, ja, na volgende week heb ik het weer druk. Onder andere Sale 2010. Maar, maar, maar kun, je, kun je zeggen wanneer je er wel bent? Um, die week erna. Dus het wordt uh, eind augustus of zo. Oh, nou, oké. Okay. Goed. Uh, het, uh, het stemgeluid was van Ben Zonneveld. Die weer terug is ja. van weg geweest. Um, vandaag gaan we het volgende doen, Ben. Uh, we gaan eerst vertellen dat Nel Kerkman de redactie ja, heeft Heel gedaan. goed. De techniek is niet George van Dam, maar is Roy. Roy ja, zit naast mij, dus hoef ik niet te vertellen. We gaan uh, tien over tien praten over Iepziekte. Iepziekte is een gevaarlijke ziekte voor de Iepen en het gaat heel snel om zich heen slaan. Daar gaan wij mee praten met Ido Nijdam. Ja, en dan om vijf voor half elf gaan we praten over twee jaar sociocratisch onderwijs in Zandvoort met Marjolein Ploegman. Ja, die zat die twee jaar geleden te vertellen, toen nog op om, ophef om was om die school. Ja, ja. en ze zitten, er, ze zitten er nog. Dus ja. wat, nou nog, ze zijn nog gewoon bezig. Dus wat eraan precies aan is, dat horen we ja, straks wel. Horen. Tien over half elf gaan wij praten met Mark van Schie, van het IVN. Er worden een heleboel mensen gezocht om allerlei klusjes in de duinen, langs de spanen en noem maar op te gaan doen. En we gaan horen wat hij allemaal nodig heeft. Veel mensen, denk ik. Ja. Dan hebben we een tweede uur in het kader van Noord-Holland Biennale. Zeg ik het zo goed? Ik zeg het zo goed. En daar gaan we een verslag maken, of dan is er een wekelijks verslag in Bureau Boulevard over het gebruik van de middenboulevard. François Lombards en Nadia Troeman vertellen daar meer over het kunstinitiatief. Er moet ook weer geschakeld worden in Zandvoort. Voor de vijftiende keer wordt er geschakeld op het strand. ...Edward Geerts van de Zandvoort Schaakclub gaat ons vertellen hoe, wat en waarom. Ja, en het muziekje is afgelopen, dus dat betekent dat ik heel snel op moet schieten... ...en dat is dat de tien over half twaalf het tijd is om te gaan shoppen op de grootste sobermarkt van Nederland... ...en die is zondag aanstaande weer in Zandvoort te bewonderen en Alex Wilmsen gaat erover praten. Maar nu eerst, tijd voor muziek. wat het is, maar het zal wel goed zijn. Het is inmiddels, dan uh, nou, kijk even op een blikje, zeven minuten over tien. Inmiddels uh, geworden bij ZFM Zandvoort. We zitten ook vandaag weer in Hotel Hoogland. En Ben, voordat we even gaan praten met onze gast. Gisteravond is uh, de echte aftrap geweest voor de Jazz Weekend. Uh, jazz, ja, uh, yeah. behind the beats, Jazz kroeg. at the bars was het uh, officieel zoals het ja. nu heet, toch? Het, is, uh, het was uh, Jazz in, uh, in, in de bars in de kroegen, het was donderdag was de aftrap geopend door uh, de wethouder tonen in, uh, in Nuf, was een hele gezellige avond. Ja. Gisteravond was het ook weer heel erg gezellig in het hele dorp, alleen helaas moet je dan toch weer constateren dat uh, de Haldenstraat niet afgesloten wordt. Het was dus eigenlijk weer levensgevaarlijk bij een aantal cafés waar de mensen zo ver op de straat stonden dat de auto's zich daar doorheen moesten wringen. Je hebt hele nette automobilisten, maar je hebt ook lui. Die moeten daar ze nodig met tachtig doorheen scheuren en het was echt gevaarlijk. En helaas, ondanks uh, herhaaldelijk bellen naar politie en handhavers is er weer niets gebeurd. En uh, uh, ja, het liep weer uit. Het, uh, het is dus duidelijk uh, gezegd goed. Uh, ja, ik, uh, ik vind dat je het gewoon af moet sluiten. Ja. Uh, veiligheid van de mensen is Tuurlijk. een beetje dan toch ja. in gevaar hè, wat, wat dat er gaat. Ja. Okay. Maar voor de rest, uh, heel gezellig. Geen onvertoogwoord. En dan is het nu tijd voor onze gast. En de menige mensen kennen hem ook uh, als er uh, boodschappen gedaan worden op... Werd. Uh, werd. aan de grote krocht als uh, de kassier of de kassière. Ja. Hoe je het maar noemen mm. wilt. Uh, maar tegenwoordig is hij uh, bezig bij de gemeente Zandvoort... Waar die op bomen let. Goedemorgen, Ido. Ido Nijdom. Goedemorgen. Je mag iets dichter bij de microfoon komen. Ik weet niet of, uh, of die ook aanstaat, want uh, dat is ook nog maar even de vraag. Ja, denk het wel. Goed. Wel. <laughs> uh, alsnog nog goedemorgen. Uh, Ido. Um, ja, wat ik al zei. Uh, je, je, de meeste mensen die boodschappen doen aan die welbekende supermarkt in de Grote Krog weten wie je bent. En je zat uh, dan vaak aan de kassa, maar tegenwoordig. Uh, Doe je onderzoek naar YPEN? Um, ja, wij elk jaar hebben we onze iepenziekteronde. Uh -huh. Dat begint uh, half juni, uh -huh. eind juni zo'n beetje tot en met uh, eind augustus. Ja. Dan is het uh, goed duidelijk, uh, dan, dan begint dat uh, zich te tonen. Uh, zeker als het warm weer is. Ja. Dan moet het zo de 25 graden zijn voordat uh, dat het echt goed zichtbaar wordt. Ja. Hoe ben jij ertoe gekomen om dit te gaan doen? Dus, heb... ja, he, dus bomen, eh, want, ja. het, want, het, want het is totaal iets anders wat je eigenlijk. Eh, waarvan we je eigenlijk kennen? Ja, eh, ik heb, eh, daarvoor heb ik hoveniersopleiding gedaan. Ja. Daar heb ik eh, een stukje boomverzorging in gehad. Mm -hmm. eh, daar ben ik eigenlijk bij verder gegaan in Keukenhof. Eh, daar heb ik geholpen met de aanpand van het Zomerhof. Ja. Eh, dat, eh, dat werk beviel me daar eigenlijk niet zo. Ik ben gaan zoeken. Ja. Ben ik uh, weggegaan. <coughs> ben ik bij Albert Heijn terechtgekomen. Daarna ben ik eigenlijk... Na drie, vier weken ben ik bij de gemeente Zalvoer terechtgekomen. Ja. En daar werd ik aangenomen. Ten eerste, ik had gesolliciteerd Ja. en toen moest ik terugkomen <laughs> en toen hadden ze me uitgenodigd om de boomverzorging in Zandvoort in te gaan. Ja, ja. Dat ze het, nou, het boekje beter gelezen wat er allemaal stond, wat je gedaan hebt. Ja, in het sollicitatiegesprek ja. kwam eruit dat ik uh, toch uh, heel veel van bomen al wist. En er was een collega en die deed het op het drie jaar alleen en die, uh, die kon wel wat hulp gebruiken. versterking gebruiken. Ja. Juist. Die... Uh, na die sollicitatie ben je in die, in die bomen terechtgekomen. Uh, bekijken jullie alle bomen in Zandpoort? Want je zegt, uh, we kijken naar de, de Ypresieke ronde om, uh, rond de 25 graden. Ja, ja ook, ook lager nu. Ja? Nu, nu. Want het is Kijk, natuurlijk het is niet altijd graden. 25 graden. Nee, het is nu, het is nu natuurlijk uh, 19 graden. Maar als die ziekte er eenmaal in zit, die hyperziekte, dan werkt die wel door. Dus als het dan kouder wordt, dan gaat die boom die gaat zich wel laten tonen. En dat kan soms drie tot vier weken duren voordat het zichtbaar is dat die boom ziek is. Hoe zie je dat? Want uh, zeg maar, we praten voorseizoen. Dan ja. zie je zo'n boom ook, maar dan zie je dus nog niet dat die ziek is? Nee, in het, uh, in, als het heel vroeg is, dan zie je dat niet. Uh, de ene boom die laat het eerder zien als de andere boom. Uh, de ene keer gaat het ook sneller dan de andere keer. Dat kan ook. Hoe zie, hoe zie je dat? Wij zien dat als we, we kijken naar de boom en dan zien we ineens één tak die er dood uitziet. De blaadjes die gaan een beetje slap hangen. Ik zeg altijd, maar als je een dwaaltje oppakt in het midden en je tilt hem op, zo hangen de blaadjes ook. Ja? En dan kijken wij. We zitten er natuurlijk ook wel eens naast. Als we erbij kunnen, knippen we er een stukje af. Mm -hmm. Als we er niet bij kunnen, dan laten we degene die de iepen weghalen, die laten we zelfs nog controleren of het erin zit. Als zij zien dat het er niet in zit, blijft hij gewoon keurig netjes staan. Dan is het gewoon een dode tak. Dan is het gewoon een tak die afgestorven okay. is. Ja. Uh, ja. Nou, um, het is ook een besmettelijke ziekte. Dus ja. je, moet snel, sorry, je moet er snel bij zijn. Nou, praat ik weer in het voorjaar en dan zie jij die ene dode tak hangen. Ga je dan gelijk al die andere bomen ook checken? Dan is het voor ons een teken dat we gaan beginnen met die rond. Ja. Want als uh, mijn uitvoerder uh, bijvoorbeeld naar het werk rijdt en hij ziet wat... Dan zegt hij van oh, het wordt tijd dat we gaan beginnen. We beginnen altijd rond dezelfde tijd zo'n ja, ja. beetje. En dan, ja, augustus, soms nog wel eens half september. Maar ja, dan wordt, dan wordt het herfst. Dan, dan wordt het kouder. Dan, dan wordt het kouder, maar dan wordt het herfst. En dan worden de blaadjes ook bruin. Ja, en dan wordt het moeilijk. heel moeilijk om te zien. Nu, uh... En dan stoppen we er in principe ook gewoon mee. En dan ja. laat je voor wat het is? Dan laten we het voor wat het is en dan komt hij volgend jaar wel voor de dag. Maar dan heb je dus wel kans dat die andere bomen ook wel weer besmet zijn? Um, als het laat in het jaar aangetast is, dan, uh, gaan ze... dan heb je kans dat ze zo groeien? Want dan komt die nieuwe, die nieuwe schors, die, die ontwikkelt zich al in de tweede groei van de iep. Mm -hmm. En dan wordt die eigenlijk die ziekte wordt een beetje ingekaspeld. Hoe, uh... Die wordt ingepakt, zeg maar. Ja, ja. ja dat begrijp ik. Maar hoe, gaat, hoe geeft hij die, die ziekte over naar de andere boom? Dat wordt uh, gedaan door torretjes en die, uh, die vliegen bij een, uh, uh, boven de 25 graden gaan die beestjes vliegen okay. en dan boren ze een haatje in de, in de schors bovenin in het jongenhout. en dan leggen ze dan hun eitjes in en aan die pootjes daar zit de ziekte dan, daar zit die virus en die, zo komt die in die bomen in principe. Uh -huh. Vandaar dat het heel, heel, uh, zeg maar, bij de Thijsweg is het op dat moment redelijk aan de orde. Ja. Dat het van de ene boom naar de andere boom gaat en niet ineens drie straten verderop is? Uh, het kan ook met drie straten verderop zijn. Want die beestjes die kunnen ongeveer elf kilometer vliegen. Oh. En als je dan de wind mee hebt, dan kan de afstand <laughs> nog groter zijn. Ja. Want dan vliegen ze harder. Ja, ja, ja. Hoe <laughs> ja, ja. verder. Ja, dat uh, dat uh, uh, want... want als ik dat dan uh, gewoon hè, als, als leek door de straten... dan denk ik zo, dan gaan er weer een hoop uh, iepen uh, er weer uit. Uh, yes. En dat, ja, de mensen denken dan van... waarom is dat nou nodig? Dat blijkt dus daaruit. Uh, dat blijkt daaruit. Ja, leg je dat dan uh, bijvoorbeeld uh, mensen dan ook op die manier uit... als we, mensen daarom vragen? Ja, we doen dat. Ja. Soms pakken we er zelfs het voorbeeld bij. dan, uh, dan uh, knippen we Als we erbij kunnen, knippen we een tak af... en dan laten we het ook zien hoe het eruit ziet. Uh -huh. Want, aan de binnenkant ziet het er anders uit dan als je het aan de buitenkant ziet. Uh -huh. dan kun je kunt het alleen maar aan het blad zien. Als wij een tak eraf knippen, dan kan je aan de binnenkant soms een bruine ring zien. Dat is een teken dat het erin zit. Dat zit er al in. Er zit het er al in. En dan uh, pielen we de schors eraf. En dan zie je van die bruinige strepen erin. Ja. En dan ben je er nou wel 100% zeker mm -hmm. dat het erin ja. zit. Ja, dat... Word je, je ook aangesproken door mensen die daar voorbij lopen? Van, uh, wat zou je nu het doen met die bomen? Uh, soms wel. En dan, en dan kan je het dus gewoon goed uitleggen. En dan kunnen wij dat gewoon goed ja, ja. uitleggen. We krijgen ook uh, telefoontjes. Of uh, via de... Wat is het? De meldlijn. De meldlijn, ja. Via de meldlijn. Dan wordt er gezegd... Baby-yep in de tuin. Of ze denken dat ze yep hebben. En dan komen wij en dan gaan we kijken. En dan zien we dat... Uh, of het is geen iep dat ken ook, mensen die mm. zien het verschil soms niet. <laughs> en maar als dat, dat, kan, niet, dat kan. kan, dat is gewoon, uh, ja. we zijn niet allemaal uh, nee. daarin uh, gedaan. Ja. Stonden er ook Ipe, uh, zeg maar op de Linneerstraat, daar bij het uh, monument, bij het oorlogsmonument? Want daar staan nou, er, zijn, daar, daar zijn, uh, wat, uh, wat bomen verwijderd. Uh, er zag zijn ik. vijf bomen verwijderd, want ze hadden allemaal liepziekte. Mm. het probleem. Het probleem is, als je die iepen laat staan te ja. lang. Waar we dat net vragen? Ja. Dat is het antwoord al. Ja? Als je te lang blijft staan, dan trekt die ziekte door die boom heen. Mm -hmm. Die gaat het wortelgestel in. En door wortelcontact kan die andere bomen aantasten. Ja. Dus dan zou je in principe... De hele rij weg moeten halen. De hele rij weg moeten ja. halen. Ja. Uh, is, maar, dan, is daar nou iets tegen te doen? Tegen, tegen die ziekte uh, voor die bomen. Want het, het levert eigenlijk ook een behoorlijke kaalslag op een gegeven moment op. Dat doet het, ja. ja. Zeker als er helemaal geen bomen staan. Ja, uh... En je haalt ineens twee bomen weg, dan heb je ineens een groot gat. Ja. In principe. Ja. Plant je dan maar terug. Wij, planten, wij zijn eigenlijk verplicht om bomen terug te planten. Okay. Ja. Soms niet zoveel als ze er gestonden hebben, maar we planten wel bomen terug. Dat is wel Diep, de bedoeling. Iepen of andere? Uh, ook uh, soms andere soorten. Ja, omdat je zegt het, het zou dan in de grond kunnen zitten via watercontact. Ja. Neem je natuurlijk enig risico als je weer een i plant. Het zit dan in de wortel, hè. Ja, ja. En door het contact met de wortel raken ze elkaar aan, gaat het over naar de andere boom. Ja, dat verbreekt als je hem er helemaal uithaalt. Ja, dat verbreek je als je hem eruit haalt. Ja. Want als wij die bomen laten kappen, dan worden ze ook uh, zeg maar ingespoten met iets dat dat wortelgestel afsterft. En als het wortelgestel afgestorven is, mm -hmm. dan wordt die, die, die uh, schors onder op het wortelgestel. Dat, dat sterft ook af. En dan heeft die ziekte dus, geen kans. En dan gaat hij dood. Ja, oké. Okay. Ja. Er wordt dus teruggeplant en je zegt dat is een verplichting. Is. Dat is voor de gemeente een verplichting. er moet zoveel groen zijn in Zandvoort? Er moet bomen. zoveel groen zijn, ja. ja. En ja. Hoe, hoe is die telling? Doe je dat elk jaar of hou je dat bij? Zoveel bomen hier, zoveel bomen daar? Uh, dat is voor ons een beetje moeilijk, want met die IP-ziekte, je weet er nooit hoeveel bomen doodgaan. Nee, dat komt dus in, in juli, augustus pas achter. Dan kom je in juli, augustus of aan het einde van het seizoen. Ja. kunnen wij een calculatie maken van hoeveel bomen er uh, gesloten gaan zijn. worden. En dan en, zijn. en dan worden er in het najaar, worden nieuwe besteld. Ja, dan moeten we eerst natuurlijk de voorbereiding werken, we Moeten graven, ja, ja. Uh, grond erin en uh, dat hele gebeuren moet dan eerst gebeuren. Maar ja, je kan dus één op één terugplanten eigenlijk. Wat zei u? Je kan één op één terugplanten. Ja. Eén eruit, één erin. Eén eruit en één nee, erin niet. Hoe, hoe ziet het er nu het verdere verloop uit? Want uh, ik heb het even concreet over één gat, wat, uh, zich, uh, wat, wat, wat, wat nu is bij de Linneusstraat. Ja. Uh, we hadden het net over de herplantplicht. Uh, ja. um, nou ja, uh, geldt dat voor heel Zandvoort? Uh, wat, wat doen jullie er dan op een gegeven moment aan? Uh, nou, dat is één ding. Hè? Uh, voorkomen van ziekte is uh, eruit uh, halen. Maar is er niet een middel dat je dat in die boom kan spuiten, waardoor het misschien allemaal toch weer te redden is? Of is er geen soort vaccinatie? Daar zat ik aan te denken. Er is wel een vaccinatie. Ja? Maar als jij eh, 60 bomen per jaar weghaalt... en eh, je zou alle IP en Zandvoer moeten gaan eh, vaccineren... Hmm. daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan vast. <lacht> <lacht> dat, dat, <lacht> dat willen de zandvoorters niet betalen, begrijp ik. Hè? Dat willen wij niet betalen, nee. <lacht> daar komt het in principe op neer. Want die vaccinaties die zijn natuurlijk ook niet goedkoop. Nee. Hmm. En als jij... Ja, wij hebben misschien gemiddeld een paar, paar honderd iepen staan. Ja. ja, dan wordt het toch wel een heel duur praatje. Kun je, er ook een, kun je er ook een andere boom neerzetten dan een iep die wat minder bevattelijk is voor een ziekte en die het misschien uh, ook op die plek misschien goed zou doen? Kastanje, eik... Noem maar wat, ik ben een leek hoor. Maar. Dat zou je planten ook niet meer, want nee. er zit ook een ziekte in. Blijven er dan nog wel bomen over die dan nog eventueel terug. Jawel, uh, ze hebben uh, soorten. Ja. die hebben ze in de laatste 10 of 15 jaar aan het kweken <tie> geweest, die uh, eigenlijk resistent zijn tegen die oh ja. tot uh -huh. een bepaalde hoogte. Je hebt altijd wel kans dat er misschien een van die ook uitvalt. Ja. Ja. Maar uh, over het algemeen uh, blijven die uh, goed. De sterke uh, IP. De sterke IP. Ja. Die blijven overeind. Die blijven overeind. Dat is natuurlijk een heel proces, want dan gaan ze natuurlijk uh, meer naar de, de structuur van de boom kijken, hoe die groeit en wat erin zit. Ja. Ja. Dus net zoals bij een mens met, uh, met andere ziektes. Ja. Dan komt er een beetje laboratoriumwerk bij. Ja. En dan gaan ze dat zo. Uh, proberen om een betere boom te kweken die daar tegen bestand is. Ja, het is. Het is natuurlijk net als vroeger, uh, was die kennis nog niet zo als die nu is. Dus er nee. ging gewoon een boom dood en, uh, en klaar en dan werd er weer nieuw geplant. En Nu weet je wat er aan de hand is, je kan het onderzoeken via het laboratorium, jullie kunnen het zien met schil. Die kennis is gewoon veel groter geworden toch? Dat klopt, want in, uh, deze ziekte is eigenlijk ontdekt hier in Nederland in 1920. Ja, Toen hadden we dat allemaal niet. Nee. De weersomstandigheden waren, waren in die periodes ook niet zo warm als we vandaag de dag kunnen. Mm -hmm. Want nu kunnen we zomerdagen hebben van boven de 25 graden. Ja. Uh, vroeger bleef het allemaal rond de 25 en de 20 graden zitten, en dan hadden we een mooie zomer. Ja. Ja, om het zomers te zeggen. Ja, nu, moet je, nu heb je uitschieters dus tot 30 en dan gedijdt die tor natuurlijk fantastisch. En die nemen ook ja. dat virus maar. Goed, ik, uh, ik ben weer een stuk wijzer geworden over uh, ja. de bomen in Zandvoort. En uh, we zullen niet meer zo hard roepen als de bomen gekapt worden. We gaan eerst vragen waarom je bezig bent. <laughs> ja, dat lijkt me heel verstandig. Jo, Nijdaam, hartelijk bedankt. Okay. Tot de volgende keer. Bedankt. En ja, je had het over het afstellen van die wortel, hè? Dat was hem. Afrika van Toto. Ja, uh... ja, mag er nog één open. <laughs> ja, want anders. Uh, we, de, uh, we zitten met z'n vieren nu aan, uh, aan de tafel. Dus uh, Ben, wie zit er tegenover ons? Uh, voor de kijkers, en dat zijn wij, zitten links Marjolein en rechts Madelein. Dus het, uh, het lijkt een beetje op elkaar. Links zit de directrice. En rechts zit een tevreden ouder. En we hebben het over de school sociocratische school in Zandvoort. Uh, twee jaar geleden zaten wij hier ook met, uh, met jou en nog iemand. Ik weet niet meer, een... Linda Bluis. Het was een, een lerares. Linda Bluis was ja. Wat, ja. Goedemorgen. En dat? Was, uh, ja. goeie... goedemorgen. Goedemorgen, ja, inderdaad. Goedemorgen. Ja. Uh, toen was er enige ophef over de school, want het was allemaal nieuw in Zandvoort en men kon dat niet. En uh, uiteindelijk is het rustig geworden en we zijn nu twee jaar verder. En er zijn straks open dagen, 12 augustus en 14 augustus. Ja. Allereerst, hoe is het met school? Het gaat goed met de, de school. school ja. <laughs> het gaat goed met de school. Het gaat goed met onze kinderen. Ja. Uh, het gaat goed met onze ouders. Het gaat goed met onze medewerkers. En wat heel erg leuk is, dat we erg veel uh, landelijke en zelfs internationale belangstelling hebben. Dus dat oh. gaat ook goed. Hoe komt het ja. dat dat landelijk is? Jullie zijn toch niet de eerste die sociogratisch onderwijs doet. Of komt dat omdat de ophef misschien wat groot is geweest? Nou, wij zijn wel de eerste school die uh, een, uh, een, een, ja, een organisatie aanbieden waar kinderen flexibel naar school kunnen. Dus een school met flexibele school en vakantietijden. Dus dat is al uniek. Daar zijn wij uh, de, inderdaad uh, okay. de eerste in en de enige en dat heeft nogal wat stof doen opwaaien. Mm -hmm. ja. Oké. Okay. Is er nu bijvoorbeeld een vakantie op de school? Nee, of... wij, wij zijn 50 weken per jaar open. We zijn ja. alleen maar met de kerst dicht. Alleen met de kerst dicht. Ja. Er zijn natuurlijk wel kinderen die nu vakantie hebben. Ja. Maar de school is open. School is geheel. Okay. dan ook? Zijn er dan ook kinderen aanwezig? Die gewoon. Ja. <laughs> dan moet kijken. E ja, dan moet kijken. E e precies. Ja. Ja. ja. Ik heb. Um, wij hebben vier kinderen. Ja. En wij um, zijn dus al uh, um, ja, eind mei begin juni uh, op vakantie geweest. Um, voor beide is het uh... Uh, uh, ja, vooral voor mijn man wat lastiger om in de zomer uh, mm -hmm. uh, vrij te krijgen. Dus onze kinderen zitten gewoon op, uh, op school. Ja, dus, um... Alle kinderen op de sociaal-educatieve school? Ja. Oké. Okay. Ja. En die zijn nu dus in de zomervakantie uh, ook op school. En in mei gaan je dan op vakantie? Dus ja. Ze worden van de school gehaald. Uh stopt hun leerproces ook. Maar volgens mij heb je mij verteld dat ze het ook zelf een beetje bij moeten houden. Van we zijn nu hier en we pakken het daar over drie weken school weer op. Hoe is die aansluiting? Ja, het, is, het is bij ons zo geregeld. Wij werken in vijf blokken van tien weken per jaar. Uh, want naast dat we sociocratisch zijn, doen we andere dingen ook. En een van de dingen die in zelf. het oog springen is dat we thematisch onderwijs hebben. Dus elke tien weken staat een ander thema centraal. Elke tien weken wordt er ook met de leerlingen en de ouders een leerplan gemaakt. Een persoonlijk leerplan. En daarom wordt er ook rekening gehouden met al dan niet vakantie. Het is eigenlijk net zoals dat je naar je volwassenen die naar hun werk gaan. Als je op vakantie bent, dan heb je een andere laat maar zeggen, werkvoorraad. Als dat je niet op vakantie gaat. En zo werkt het met de leerplannen van kinderen ook. Oké, okay, dan... Klein beetje kritisch vraag. De vrienden en vriendinnetjes van, van jouw kinderen. die zitten natuurlijk niet allemaal op die school. Die zitten ook op, normaal, normaal, die zitten op het lager onderwijs. Mm -hmm. Mariuschool, Oranje, nou zo noem maar op. Die hebben vakantie. Hoe gaat dat met elkaar om? Nou, heel veel zijn er uh, in, in deze periode ook met vakantie. Twee, ja. drie weken. Ik werk zelf niet fulltime. En dat is dus ook een groot voordeel van de school. Want ik kan dus ook aangeven van. Uh, deze week hou ik ze op woensdag thuis of ik hou er twee op woensdag thuis en dan kunnen ze alsnog met een vriendje of vriendinnetje ja. afspreken of met een hele mooie ja, stranddag. En uh, ja, zoals op woensdag dat ik niet werk. Ik zeg van uh, ja, dan kan ik dat aangeven en dan uh, ja, schuift de planning gewoon een dag op en dan gaan ze de volgende dag gewoon weer verder waar ze gebleven zijn. Op, op welke termijn kan je dat zeggen? Want je, je praat er nou uh, over, Missa komt bij mij over, nou, uh, Nee, ik nou, kom, ik kom voor, er ook niet. Voor een één dagje kan je dat zeg maar uh, in die week aangeven. Uh, is het inderdaad een vakantie uh, van langere tijd, dan geef je dat aan uh, in zo'n PK-gesprek okay. van de tien weken. Marjolein, hoe groot is de school op het ogenblik? We hebben nu uh, ongeveer 45 leerlingen. En er is nu veel belangstelling, er zijn ongeveer tien leerlingen in de intakeprocedure. Wat is je maximum? Uh, nou, in principe hebben wij geen maximum. Het maximum wordt vooral bepaald door het gebouw waar we nu in zitten. Daar kunnen maximum... ja, dus je hebt een maximum? Ja, maar dat is een tijdelijke huisvesting. Ja. Dus in dit gebouw waar we nu zitten kunnen 70 leerlingen in. Maar uh, goed, we zijn natuurlijk met de gemeente in gesprek om uh, uiteindelijk naar een andere huisvesting te gaan. Je zit, eigenlijk zit je in een van de mooiste locaties voor Zandvoort. Ja, ja <laughs> geweldig. Ja. Ja. Maar je ja. wil toch uh, weg, je wil naar een andere uh, locatie, wat denk je? Nou, wij, wij willen daar op zich wel heel ja, graag u, blijven, u, okay. maar uh, uiteindelijk kunnen we daar niet ver genoeg uh, groeien. En om te kunnen blijven bestaan heb je wel een minimum aantal nodig. leerlingen oh, ja. nodig. Ja. Waar willen we naartoe? Nou, wij willen heel graag natuurlijk uh, in het uh, Zandvoort-Zuid of het centrum blijven. In deze ja. omgeving blijven, ja. Hoewel daar heel weinig locaties zijn. Nou, we zijn wel in gesprek. Maar oh, ja. dat is niet het <laughs> <Nee, dat laughs> moment weg. om daar nu verder nee, nee, nee. Maar, details uh, over te vertellen. Donderdag is er een, uh, een open dag. Ja, donderdagochtend. Wat we daar hebben, donderdagochtend. Ja. Donderdagochtend van 10 tot 12 uh, zijn onze deuren open voor uh, belangstellende ouders. En zaterdagochtend ook van 10 tot 12. Het is dan ook echt een programma van 10 tot 12. Dus uh, ouders die kunnen bij ons uh, komen voor informatie. Um, en de kinderen gaan dansen, heb ik gelezen? En, nou, kinderen gaan, mee. Kinderen, okay. uh, kinderen gaan mee en volgen de lessen van de andere kinderen in de klas, want wij zijn open. En we bieden ouders natuurlijk een presentatie aan over de school, een gelegenheid om vragen te stellen. Mm -hmm. En ouders kunnen donderdag ook een rondleiding krijgen, georganiseerd door onze leerlingen. Zaterdag organiseren we dat anders, maar donderdag kunnen ouders een rondleiding krijgen met leerlingen, door leerlingen. En je zegt, zaterdag doe ik het anders, wat doe je dan zaterdag anders? En zaterdag is het programma op zich hetzelfde, dat het van 10 tot 12 is, dat kinderen ook mee kunnen komen en... Mm -hmm. uh, uh, een programma krijgen van een van de leerkrachten. Maar dan zijn onze leerlingen vrij. Dus leerlingen kunnen ouders niet rondleiden. Nee. En nieuwe kinderen kunnen ook geen contact maken met de leerlingen die we nu hebben. Maar tevreden ouders die zijn er waarschijnlijk ook wel aanwezig. Er zullen ook een paar ouders aanwezig zijn. Ja, ja. ja. ja klopt. Is de school anders of is die beter? Dat is een leuk ja. Anders of beter. Ja. <laughs> ja. De school is anders. Ja. En um, als ouder moesten wij ook even eraan wennen. Net als dat als een leerling van een reguliere basisschool komt, moet wennen. En dat wendproces kan echt wel twee maanden duren voordat je gewend bent op de school. En wij vinden het onderwijs veel beter. Hoe ben je er uh, aangekomen? Je, je, je hebt drie kinderen. De school bestaat uh, twee jaar. Vier, sorry. Uh, daar is een voorbereiding gekomen. Je hebt natuurlijk ook de, de ophef meegemaakt. En op een gegeven moment ga je denken van... nou mijn kinderen zitten op de lagere school. Maar ik ga daar toch eens kijken. Ja. Um, het, is een, ja het, het meeste is gekomen eigenlijk... Uh, onze uh, oudste dochter. Die heeft dyslexie. Mm -hmm. En... Um, wij vonden dat er op de reguliere basisschool... dat zij daar te weinig uh, aandacht en tijd uh, om, om goed te kunnen functioneren in de klas. En daar kreeg zij zelf ook um, moeilijkheden mee. Ja. Um, maar ja, onze andere kinderen zaten ook al uh, op school. En, um, dus eerst probeer je het heel lang uh, uit. En toen hadden wij zelf zoiets van... ja, we hadden al eens over de school gehoord. We gaan eens, uh, we gaan eens kijken. En uh, ik ben toen uh, apart van mijn man uh, uh, heb ik een gesprek gehad. En dat voelde meteen zo goed. En uh, dat ik zoiets had van, nou, dit is het. Uh, en niet alleen voor onze oudste dochter, maar eigenlijk voor alle kinderen. Gewoon dat individuele onderwijs wordt gekeken naar een kind. En niet naar wat een groep moet doen. Wat in een bepaalde periode aan lesstof erin moet zitten. Maar gewoon per kind. Ook als een kind... Veel verder kan, dan kan dat op de school verder. Ja, is, is, ja dyslexie. Dat is, mm -hmm. een, is een iets, iets wat, wat, wat vaak voor nou ja, vaak, in ieder geval bij kinderen kan voorkomen. Ja. En in dit geval, wat is dan. Wat maakt het dan anders? Dat probleem met hè, een dyslectisch kind. Om die bij de school neer te zetten. Mm -hmm. Ten opzichte van het gewone reguliere onderwijs. Ja, ten eerste zijn er veel. Kleinere groepen. Mijn dochter zat met een, een groep van 28 leerlingen uh, op de basisschool. Uh, nou, dat ze begon waren er 18 leerlingen uh, in de bovenbouwgroep uh, waar zij was, uh -huh. met, uh, met een, uh, een leerkracht en een uh, onderwijsassistent. Dus dat scheelt al enorm. Uh -huh. En omdat zij individueel uh, les krijgt of, of hulp krijgt, heeft ze haar eigen programma. Dus als zij wat minder snel met lezen of spelling is, mm -hmm. dan is dat ook niet voor het kind uh, zo te zien. Want je hebt je eigen programma. Yeah. En uh, bij haar was het heel erg, want zij zag dat andere kinderen uh, veel verder waren. Waardoor zij uh, ja, echt wel een minderwaardigheids uh, Complex. Ja, want, want uh, als ik uh, he, een dyslexie hoeft niet per definitie een dom kind te zijn. Nee, nee, het, er, kan, nee. Uh, hele, er kunnen hele andere kwaliteiten bij een kind uh, ja. uh, aanwezig zijn. als uh, Alleen maar als je dyslectisch bent, je hebt ook andere ja. kwaliteiten. Worden ja, wat... die bij de schat er dan uitgehaald, die andere kwaliteiten? Ja, dat um, nou, daar kunnen ze het wel meer ontwikkelen. Ja. Ook omdat er heel veel aan uh, creatieve vakken worden gegeven. Maar ja. ook dans, yoga... Nou, noem maar op, elke tien weken uh, komt er iets bij en dan uh, gaat er wat af. En als jouw kind daar net wat meer, dan kan het daar wel heel veel in kwijt. Ja, dus heel uh, erg op de ontwikkeling van een kind. Ja. Persoonlijke ontwikkeling ja. ook van een en, kind. Ja. Ja. ja. De school, ik wil terug naar, uh, naar jou. Ik zie dansen, Spaans, zingen, beelden, de vormen en ITC. Dat zijn uh, vakken die je niet op de gewone lagere school krijgt. Pas je die in, maak je daar meer ruimte voor. Ja, wij zijn natuurlijk langer open. Ja? Uh, dus in, in die ja. tijd kan dat? In, in, zeker. Ja. Een, een gangbare school is, 900, geeft, is ongeveer 940, 950 uur per jaar mm -hmm. open en wij zijn Pfft. bijna 2500 uur per jaar open. Dus dat scheelt heel veel. En per tien weken hebben wij inderdaad een aanbod van bijzondere vakken. En nu is dat uh, ja, dansen, koken, uh, filosofie, ja, heel, yoga uh, en dat wisselt ook uh, per 10 weken. Dus, uh, zou, er, zou er meer sociocratisch onderwijs in Nederland moeten zijn? Uh, ik hoor, ik, ik hoor ah, als een zin. Het is een hele goede Op zich, het aanbod waar we het over hadden, dat heeft ja. niet zoveel met die sociocratie te maken. Ja. Want dat gaat dan hoe we het ge georganiseerd hebben. Maar op zich, het, de manier waarop wij het onderwijs inrichten, daar is in ieder geval heel veel belangstelling voor. En uh, komend jaar starten er ook vergelijkbare scholen verspreid over het land. Ja. Want we hebben, uh, we hebben denk ik nog een stuk of zes. Uh, gangbare lagere scholen er zijn nu zes uh, ja, reguliere en basisscholen en sociocratische school ja, dan ja. heb ik zoiets van ja, nou, als dat uh, beter, leuker en meer, meer individueel is uh, zou dat dan niet uitgebreid moeten worden ja, nou niet door mij in ieder geval <laughs> <laughs> er is één ding wat mij nog opviel uh, wat, wat je net zegt in het uh, aanbod filosofie ja yeah. uh, in, in welke vorm gieten jullie dat dan? Als de schoolgeheim Nou ja, voor die bijzondere vakken daar, uh, Als we de kwaliteiten niet in ons eigen team hebben Dan huren wij daar uh, experts voor in Dus ja. voor de lessen filosofie Hebben we ook echt een, een echte filosoof Die de iemand, les komt geven ook iemand die dus met kinderen daarin uh, ja, he, Dus naar na het vier niveau jaar van ja, die geeft vanaf vier jaar. Dat is wel een bestaand fenomeen hoor, ja. kinderfilosofie. Er is zelfs een centrum voor kinderfilosofie, ja dat bestaat inderdaad. Dat is niet geloof. Ja, ja, dat, ja bij dat, is dat is een Kinderen leren niet. nadenken en ja? zich laten verwonderen over wat er in de, in de, in de, wereld, de wereld te gebeurt. koop is. Ja, ja. Ja, ja. Uh, kunnen jullie in dat, dat opzicht dan ook in dat onderwijs daar ook iets in meegeven aan de kinderen? Of gaan de kinderen zelf op zoek naar die wijsheid? Want filosofie nee, wordt... is een soort wijsheid of heet. Nee, maar het is wel degelijk geleid. Ja? En ook dat soort vakken koppelen wij trouwens iedere keer aan de thema's. Ja. Dus als we uh, bijvoorbeeld een tijdje geleden hadden we het thema Europa en ja. dan gingen we bijvoorbeeld filosofie lessen over talen. Ja. Van hoe komt het nou dat er verschillende talen zijn en over grenzen tussen landen en wat is dat nou? Een grens tussen een land en een grens tussen mensen. Ja. Nou, dan kun je prachtige filosofische activiteiten rondomheen uh, ja, bouwen. Daar kun, kun je uren over praten. Inderdaad, uren. We hebben een soort laptop waar een horloge dan staat hij ja. ook gewoon een horloge op tafel. Ja. Ja. Uh, ik heb weet genoeg. Uh, is uh, ik vond het mooi. hartstikke leuk dat jullie er weer eens keer waren. Jullie hebben ook een, een, een, een website of ja. een, een info? Uh, een website, school. de school.nl. Ja. Want er moet ook opgegeven worden voor de dagen, toch? Ja, het hoeft niet per se, maar het is wel prettig als mensen zich even willen aanmelden via info.nl. Dan weten we wel hoeveel mensen we kunnen verwachten. Maar als je dat niet hebt gedaan, dan ben je nog steeds van harte welkom. Okay. En niet te vergeten, morgen staat Madeleine met een heleboel andere ouders en kinderen. We hebben een stand op de Zomermarkt oh. om ook informatie ja. te geven oh, leuk. Over, uh, over de school. Ja de hele dag. Ja, ja klopt. Uh, wij staan uh, op de zomermarkt en uh, uh, ja, meer om uh, naamsbekendheid uh, te krijgen, omdat ik nou, ik ben zelf echt echte Zandvoortse, maar ik merk nog steeds dat heel veel mensen zeggen, huh, de school, die niet eens van de school af weet in Zandvoort. Nou, om dat een beetje te promoten uh, hebben we een stand en we delen ballonnen uit en uh, ouders kunnen daar ook komen voor uh, informatie. Oké, okay, Nou, uh, dan wens ik jullie heel veel plezier. Ja, morgen, ik hoop dat het droog blijft. Het uh, ja. zal meestal wel, want die, die markten zijn goed voor het weer. Um, veel plezier de twaalfde en de veertiende. En niet ja. waar je wachten, maar iets eerder terugkomen met wat leuks. Heel graag. Dank je wel. je Eerst zuig je het stof door zijn sleuf naar binnen. Dan geef je de grond een goede beurt. Van hoekje naar hoekje en dwars door het midden. En dan is je grondje goedgekeurd. Je bezemt en zwabbert over vieze tegels. En het sop komt op de grond.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 We maken schoon, schoon, laat iedereen het horen dat het echt niet schoner komt. En kan je door de ramen nou niet zo best meer kijken en zie je alles heel erg vaag? Mm. Moet je echt gaan turen, lijken ramen, muren, dan poetsen we ze maar al te graag. Stop je spons maar in de emmer en knijp hem eens lekker uit.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 we maken schoon, schoon, laat iedereen het horen. Dat het echt niet schoner kon. No, nee, nee, omdat het echt niet schoner kon. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat het echt niet schoner kon. Met water en met zeepsel, Met bezems en met borst. Omdat het echt niet schoner kon. Met zwabbers en met dweilen. Met ernst en met bobby. Omdat het echt niet schoner kon. We wilden echt wel schoner Maar het kon gewoon niet schoner Want dat het echt niet schoner kon Oh nee Want dat het echt niet schoner kon Nee nee nee nee nee nee, nee, nee, nee het echt niet schooner kon Nou ik weet ongeveer hier niet Hier ook het antwoord moet ik hier ook op schuldig blijven Maar goed dat maakt niet uit Aangeschoven is Mark van Schie van de IVN, goedemorgen Ja hallo, goedemorgen ja, uh, Druk in de weer met allerlei excursies en dat soort zaken Klopt, ja En dit keer is het uh, eigenlijk, want het staat hier dan op een blaadje stroop je mouwen op En ga de natuur een handje helpen Klopt helemaal. Ja, ja. Wat, uh, wat gaan jullie doen? Wat wij gaan doen? Nou, ja. het is zo nou dat wij uh, het IVJ uit zuid uh, Wij organiseren zeg maar, van augustus tot en met februari-maart. Ja. Organiseren we elke maand zogenaamde natuurwerkdagen. Ja. En dat doen wij om mensen, uh, om mensen te betrekken bij natuur en hun eigen omgeving. Mm -hmm. En dat doen we door middel van dat buitenwerk in de natuur. Niet omdat wij het zo graag doen of leuk vinden. Het is ook leuk en goed om te doen, maar het is ook om, om de natuur een handje te helpen. Om de flora, fauna, om, om, om die te verfraaien te verbeteren. Ja, um, ja want, want uh, hoe, is het uh, zo dat we ook met een stukje bewustzijn. wat je in je directe eigen omgeving in de natuur meemaakt. doen jullie, daar, uh, doen jullie dat op die manier? Op die wijze dat je nou, dat iets ja, overbrengt? Ja, ja, ook. Oh. Tis, maar het is ook natuurlijk om, om, om dat. Ik niet alleen, maar voor ja. mensen. Met even. Wij vinden het heel belangrijk dat, dat de natuur die achteruit gaat. Er zijn mogelijkheden onder de natuur. Een handje te helpen. Bijvoorbeeld hier in de Amsterdamse Waterleiding duinen. Dat, nou ja, dat wordt uh, vergeven ondertussen door de Amerikaanse vogelkers. Ja. Nou ja, als je daar niks aan doet. Ja, dan zijn de duinen over een paar jaar weg. En dan staat er alleen maar dus één groot bos van vogelkers. Dus wij proberen daar, daar hand- en spanddiensten aan te verlenen En ja. wij organiseren dus ook dat soort werkdagen, dus we hebben bijvoorbeeld eind september een werkdag in de in de Waterleidingduinen. Ja, die Amerikaanse vogelkers werd omschreven als een exot. Die hoort niet thuis in de duinen. Tenminste, ja, ik heb ja, wat klopt. duinwachters gesproken ja. van zowel het Nationaal Park Zuid-Kennemerland als van de Amsterdamse Waterleidingduinen, en die zeggen ja, dat hoort er niet in thuis. Ja, de klopt. Ja. Ja? Ja, het, het, het, het, het lastige van die vogelkers is dat, uh, dat hij, hij groeit snel, ja. hij woekert, hij heeft, geeft heel veel zaad en hij is niet vatbaar voor, bepaal, voor, voor infecties. Dus hij, uh, uh, hij is heel sterk en, uh, en hij overwoekert alles en dat gaat heel snel. Hmm. Dus dat is, uh, en, uh, en hij groeit heel snel. Dus. Is het. Uh, ja, nou, een hele grote moeite yes. Is het niet een beetje tegenstrijdig? Hoe oh ja, bedoel je? Ja. Nou. <laughs> Je moet er natuurlijk zijn gang laten gaan, je moet verstuivingen laten gaan, maar je haalt wel de vogelkers weg. Ja, ik, ik begrijp het wel. Ja, het, aan, de andere kant linken, aan de ene kant roepen we, we, we moeten natuurlijk zijn gang laten gaan. Ja, maar dat is heel moeilijk. In de, kijk, Dat kan je natuurlijk wel doen in hele, in hele grote gebieden waar, waar een soort eigen regulatie is. Maar deze reguleert ook zichzelf. Ja. Vrij stevig. Als je maar. hier de, de vogelkers in de duinen zijn gang ja. laat gaan... Dan, dan, dan, ja, dan blijft er gewoon van het, van het open duinlandschap wat er vroeger was, blijft er, blijft er dus, niks van over. Dus in feite is de beslissing, wij willen een duinlandschap houden. Jij hoort niet in, dus jij gaat eruit. Ja, maar ja, die zijn altijd, ja, ja, het is altijd heel lastig om, om daar echt, echt een, een, een, een detectief oordeel over te vellen. Mm -hmm. Dus dat is heel lastig. Maar ja, dus wat wij vaak doen met die werkdagen, wij de werkdagen zijn maar van... van, van Augustus tot en met maart. Wij doen een, heel, een hele grote regio. Van Muiden tot en met Waadladingduin. Ja, van Halleweg tot en met, kan, uh... tot en met in, in de duinen. Heel groot gebied. Mm -hmm. Wij doen aan wilgenknoten, aan Rietlandbeheer, ja, aan ja. hooien. Is uh, snoeien, is van alles. hakken. Uh, dus van alle soorten werkzaamheden. Alle verschillende soorten, uh, soorten natuurgebieden. Hebben jullie daar uh, in samenspraak met Zuid-Kundermeld een werkplan van gemaakt? Want ik zie wilgenknotten langs Spanen, uh, uh, hooien, noem maar op. Er zijn een ja. diversiteit van heel verschillende werkzaamheden. Ja. Hoe kom je daar aan? Uh, door, door boswachters zelf te gaan benaderen. Uh -huh. ik, ik, als IVN? Als IVN. Ik ken ook veel boswachters, Ik ken ook veel ik ken ook mensen die, er van belang, die dat van belang zijn binnen de gemeente Haarmen. Ja. Dus ik ik weet wat er gaande is. Als ik een natuurgebied zie waar iets gedaan kan worden... Nou, dan bel ik zelf op of ik vraag mm -hmm. van, goh, kunnen wij wat doen? Ik, ik ben even in zuid Kennemond. Ik heb een groep van 100 mensen die ik uitnodig. Per, ke per keer komen er tussen de 15, 20 tot de 30, 35 mensen per werkdag. Dus er is een groot animo voor. Ik heb per jaar iets van 80, 90 mensen verschillende mensen die op een werkdag komen. Dus we hebben een heel groot bereik mm -hmm. aan mensen... Ik heb mensen die komen, uh, Wat alle werktuigen zijn, een dus stuk of tien, ja, zeven, acht, per mensen komen een paar. En je hebt ook mensen die maar één of twee keer ja, ja. komen per jaar. Ja. Maar goed, dat is, dat, is allemaal, dat is allemaal mogelijk. En het is verschillende leeftijden, man, vrouw. De jongste is Iedereen eind 20, de oudste is dik in de 70. Dus het is, ja, het is een hele gemengde groep. Het ja. is niet alleen maar geitenwolle sokkels weer. Het is ook ja. voor mensen die in de zomer op tijd ja, ja, ja, ja. zitten en de mensen in winter wat anders willen doen. Of mensen, je hebt ook wat, wat mannen en vrouwen die in de zomer een volkstuin hebben. die, ja, die het lekker vinden om lekker lekker, winken, uh, in de winter uh, wat te doen. Over het gezelschap, zitten er ook uh, managers, directeuren ertussen? Ik zit me dat even af te nou, vragen. Van, van mensen waarvan nou, je het totaal niet verwachtte. Dat die dan toch zeggen van. Nou ja, wil het wel eens ja, even doen. ja Gewoon algemeen ontwikkeling. Nee, ik heb bijvoorbeeld een advocaat. Die, ja. die, die, die het heel leuk vindt. om, uh, om vindt Hij is half dertig. Advocaat. Hij werkt snoeihard. Ja. Als ik hem een uitnodiging stuur per mail. doe het s'avonds om 11 uur. Dan, dan zit hij nog vaak uh, te werken. Reageert hij gelijk. Ja. Uh, ik, ik, ik, heb mensen, ik heb heel veel futters. Ik heb heel veel mensen. In de 40, in de 50, Die die... die ja, die, ja het, is, het is heel gemengd. Het is, ja. het is erg leuk. Wat is er, de gedachte daarachter? Om dit, he, dus de, de, de werkzaamheden, zoals Ben dat al noemde, wilgeknotten en. Mijn gedachte is erachter van kom ja. op, voor natuurlandschap in je Behoud? Huid. Ja, voor behoud en, en, en, en verder verbetering van de okay. natuur in je eigen omgeving. Ja. Want er kan nog zoveel gebeuren, want. Wij werken bijvoorbeeld ook in een heel mooi rietland aan de oostkant van Haarne, bij de ja, ja? sfeer. Ja. Dus een mooi mooi stuk trouwens, ja. ja. ja. Alleen het, het punt daarvan is, je moet elk jaar moet je daar ook boomopslag weghalen uit het rietland. Ja. Want als je dat niet doet en je, je laat het een paar jaar je, je verslonzen, ja. Ja, dan schieten ze over een paar meter willig door en dan gaat het hele rietland gaat verloren. Ja. Dus dat, dat moet je gewoon elk jaar, we hebben daar al twaalf jaar een de werkdag, om... Steeds een ander plekje gaan we weer al die boomopslag, of bomen, struiken, gaan we uit het Rietland halen. Dus zo doe je dat om een paar jaar, maak je het hele gebied vrij van bomen. Ja, dus, dus er is wel degelijk... Daardoor blijft het heel waardevol. Er is dus wel degelijk een plan. Absoluut, ja, ja, ja, ja. Ja, ja dat zit er ook achter, ja. En mm -hmm. wij uh, daar, daar, we zitten ook in een, bij een mooi bosje bij de Zoete Inval in Haarlem. Dat gaan we ook elk jaar doen. doen we ook verschillende werkzaamheden. En dat wordt ook steeds mooier. En mm -hmm. Halleweg, het Spaarwoudenveen. Eind augustus gaan we daar een werkdag doen. daar gaan we ook elk jaar... Doen we al vijf, zes jaar... Gaan we een stukje Rietland gaan we echt hooien. Ja, doen jullie dat in overleg ook met de beheerder? van dat Ja, er nou, is uh, altijd trein? een en beheerder die zijn weet. Doe een aantal werktagen doe ik zelf. Tijdens mm -hmm. gemeente Haar doe ik het zelf. Ik, heb ja. zelf, ik doe het zelf 30, ruim 30 jaar. Dus ik ja. weet zelf ondertussen wel... Want hoe, hoe en wat en, en wat ik wel en niet moet doen Ik overleg ja. natuurlijk met boswachten Het is niet dat ik het bepaal ja. Heel vaak is een boswachter ook bij die, Vaak vind ze het ook zelf ook heel leuk Om dat soort dingen te gaan begeleiden ja. Dingen te vertellen Het is ook een stukje educatie wat je ja. geeft Zo'n boswachter geeft ook altijd na afloop Altijd een, een, een soort een mini excursie Door het, door het natuurgebied zelf ja. Vaak komen we ook in gebieden Waar je, waar je normaliter niet in mag ja. Spaarwaarde, Veen, Oeverlanden van de Lieden houdt dat zijn natuurgebiedjes die, ja, die gesloten, afgesloten zijn, dan kom je ja. niet zomaar binnen. Nee. En met z'n altijd, A, kom je er wel in. En het leuke van het buitenwerk is dat, normaliter mag je niks doen in de natuur. Maar het is verseerd, maar juist, op zijn werk is het juist leuk om, jongens, kom op, ja. we gaan die bomen omzagen, want dat moet eruit. En dat is ja. lekker om. Ja, zijn mensen die betalen voor een sportschool? En bij ons is dat het, is het, uh, graag voor, ja. voor niks. En, uh, ik vind het wel helemaal dan, ja. ja. het wel heel ja. helemaal. Ja. Ja. Ja. Ja, dus je wordt er nog uh, erg uh, prettig, uh, lichamelijk prettig ja, ook absoluut. van. Van, van ja. een beetje werk in de ja. natuur ga je niet uh, zomaar dood, zeg maar. Ja, zeker. Niet. In het begin zei je, uh, ik zie wel zelf een stukje natuur en dan moet daar wat mee gebeuren. Bereid je dan steeds verder uit? Want je ziet hier wat, je ziet daar wat. Je bent veel in de natuur. Nou, er zijn een aantal gebieden die, die, die, die, die met vroeger veel gedaan hebben, nu wat midden doen. En zijn, ja, Ik probeer elk jaar toch weer het, het programma toch een beetje aan te passen. Om het een okay. beetje leuk te houden. Ja. Elk jaar toch wel iets nieuws. Vorig jaar, zeg maar... Of Afgelopen seizoen zijn we een keer begonnen op het Kermenstrand bij Ermuir. Dat is het hele mm -hmm. oude strand. Of dat, dat duiggebied wat eigenlijk ontstaan is met het bouwen van die nieuwe haven daar. Dat is een ja. stukje ja, strand. Duiggebied ja. eigenlijk per ongeluk ontstaan. Zou ooit wat nieuwbouw komen. Is niet doorgegaan. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi natuurgebied geworden. En wij verlenen ja. ons... ons uh, nou, wij verlenen de assistentie aan. Ah, okay. Je hebt nog steeds mensen nodig. Absoluut. Doe een oproep. Ja. Met telefoonnummer. Ja. Of e-mailadres, wat je wil. Mag ik uh, ja, wil mag, je even... ja, uh, mag je helemaal... Nou, dus uh... ik zou zeggen, uh, kom ook voor Natuur en Mensen die het leuk vinden om mee te doen. Uh, kijk op onze website van zuid dus IVN zuid kennemerland www.ivn.nl slash uh, zuid Kijk even rond bij activiteiten. En uh, meld je aan. Oké. Okay. Elke zaterdag in, in de hele maand augustus. Nee, het is, het is in principe van, het is eenzijdig in de maand. Ja? Van augustus tot en met februari oh, okay. en maart. Dus een, acht of negen keer. Gaan gewoon we? de website van het IVN in, elkaar, uh, in, uh, gewoon in de gaten ja. houden. IVN.nl En daar zet alles op. Ja. Slijs Zuid-Kennemeland. Dankjewel. Bedankt. Ja, jullie ook. Uh, het laatste stukje tot Dankjewel. aan het nieuws van 11 uur. Want dan gaan we weer uh, verder praten dan weer dan met, dan met, dan een, met wat nieuwe gasten. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dikte Hark met het NOS-journaal. De effectenbeurzen zijn gisteren en vannacht wereldwijd hard onderuit gegaan. In Amerika en Europa daalden de beursbarometers gisteren met bijna 3%. En vanochtend staan ook de Aziatische beurzen in de min. Oorzaak is twijfelen over het herstel van de wereldeconomie. De groei van de Amerikaanse en Chinese economie zwakt af en het Amerikaanse handelstekort is opgelopen tot het hoogste niveau in bijna twee jaar. Egon heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De verzekeraar meldt een netto winst van 413 miljoen euro tegen een verlies van 161 miljoen een jaar geleden. Egon zegt te profiteren van de verbeterde situatie op de financiële markten. Het concern hoefde verder minder af te boeken op zijn beleggingsportefeuille en deed het goed met de verkoop van nieuwe levensverzekeringen zoals in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië. Egon benadrukt wel dat de economische vooruitzichten onzeker blijven. Zo is het vertrouwen bij de burgers nog niet terug. Tientallen CDA-leden roepen de partijleiding op... om te stoppen met de formatieonderhandelingen met de PVV. Volgens de verontruste CDA-leden... vormt het gedachtegoed van de PVV een bedreiging... voor onze democratische samenleving... en wordt een aanzienlijke minderheid van de bevolking... door de PVV gestigmatiseerd manifest is een initiatief van historicus Wim Bekers van de VU. Zijn oproep is ondertekend door 44 CDA-leden. Onder hen zijn geen prominente CDA'ers. Geldautomaten van de ING zijn gisteravond ongeveer vier uur buiten werking geweest. Op het sociale netwerk Twitter ging daarna het gerucht... dat ING-klanten gratis geld uit de pinautomaten van andere banken konden halen. Waardoor op sommige plaatsen een stormloop op geldautomaten ontstond. Onze woordvoerder van de ING is er geen sprake geweest van gratis pinnen. Het weer zonnig behalve in het westen. Daar is bewolkt en valt hier en daar een bui. S'middags ook in de rest van het land. Temperatuur ongeveer 22 graden. Morgen meer buien, zaterdag vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal.